Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Op een sportveld in het Friese dorp Twijzel... is een aantal kinderen terechtgekomen onder een stenen dugout. Eén meisje is daarbij om het leven gekomen, meldt er op Friesland. Na het ongeval werden vijf kinderen naar het ziekenhuis gebracht. Het meisje overleed daaraan haar verwondingen. Vanmiddag werd in het dorp ten oosten van Leeuwarden... een schoolkorfbaltoernooi gehouden... waaraan veel basisscholieren meededen. Volgens Omroep op Friesland zijn kinderen ondanks waarschuwingen... op de dugout gaan zitten, waardoor het bouwwerk instortte. VVD en PvdA in de Tweede Kamer onthouden hun steun aan een debat met premier Rutte over de EU. De hele oppositie is voor zo'n debat. Rutte zei in een interview dat de Europese Unie terug moet naar de kern. Volgens Rutte moet Europa zich alleen bezighouden met een sterkere interne markt. Minder regels, meer vrijhandel, één energiemarkt en de aanpak van misstanden op de arbeidsmarkt. De oppositiepartijen willen weten of dit een kabinetstandpunt is of een campagneuitspraak in verband met de Europese verkiezingen van morgen. En als het aan scholieren ligt, wordt de PVV de winnaar van die verkiezingen. Bij de scholierenverkiezing kreeg de partij van Geert Wilders de meeste stemmen. De Piratenpartij werd tweede en de combinatie ChristenUnie-SGP eindigde op de derde plaats. En volgens de organisatie komt dat doordat de school in Venendaal massaal op die partij stemde. In totaal werd op 35 scholen gestemd.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 Het weer is bewolkt met steeds meer kans op regen en onweer. Morgen begint zonnig. In de loop van de dag opnieuw buien, mogelijk met onweer en hagel. Het wordt 20 tot 24 graden. In het weekend is het rond of net onder de 20 graden. En dan blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnland bij de ANWB. Er staat in totaal 170 kilometer file, het meeste daarvan op de wegen rond Rotterdam. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Blarikum en Eembrugge, 6 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch, tussen Culemborg en de Afrit Gelder malse 6. A13 Rotterdam richting Den Haag, tussen de afritberk rode Reis en Delft-Noord, 8 kilometer. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Plein en de Randweg van Dordrecht, 23 kilometer. En dat zijn voornamelijk omrijders voor de problemen op de A29, want die snelweg Rotterdam-Bergen-op-Zoom is in beide richtingen dicht bij de Heijnen-Noord-Tunnel na een vrachtwagenbrand. Dat gaat nog heel erg lang duren. Um, er staan ook files door oprijders op de A15, de Rotterdam richting Gorkem tussen Ridderkerk en Gorkem 22 kilometer. Op de A20 richting Gouda, voorknopend Terbrechtseplein 8 en verderop bij Moordrecht 6. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkem 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Dankjewel.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 Zin in Zandvoort. Altijd Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Sex drugs rock'n'roll. 106.9. En ook David Gedda. Is dus over twee weken is dat voor mij alweer uh, zo vers. hoor. Ook 19. En daarvoor de aftrap van deze uitkending. David Guetta en Nicki Minaj. Turn me on. Heb je ooit een keer een hardloopwedstrijd gedaan? kans is best groot. Er zijn een hoop mensen die dat doen. Um, heb je het ooit ongetraind gedaan? Daar gaan we het zo meteen eens over hebben. Ook de nieuwste fun komt eraan. Side of the sun. Na Bad Ditto hier bij ZFM Beach Masters. Nieuwe editie: I wrote the book. I put you up. I treat you up. I'm wrote the book. En dat niet alleen. Ze is ook singer-songwriter. Dus ze schrijft ook weer liedjes zelf. Bad Ditto hoorde je hier bij ZFM. I wrote the book. En uh, I, uh, I walked an end. <laughs> afgelopen zaterdag. Nee, zondag. Ik moet het goed zeggen. Het was afgelopen zondag. Um, Ging ik de 5 kilometer lopen? Nou, poepoe, ik hoor denk ik 5 vijf kilometer mietje. Uh, het was een uitdaging die mijn oom had gesteld van... Uh, we gaan over een paar maanden, zoek even wat leuks uit. Gaan we de 5 kilometer lopen? En daarna de tien, en daarna de 21 en daarna de 42. Uh, Oké, okay, dus ik de 5 kilometer uitgezocht met in mijn gedachten... We zien die 10, die 21 en die 42 nog wel even. Uh, nou ja, ingeschreven. Ik denk dat het twee maanden geleden was of zo. En toen vol ambitie gezegd... Ik ga elke week vier keer een rondje om het meer lopen. Dat heb ik exact drie keer gedaan, ongeveer twee maanden geleden. En um, afgelopen zondag kwam ineens het besef, kut, ik uh, moet. En toen stonden we daar, de start van de zorglopen in Velsen. En uh, wij staan daar bij die finish en ik kijk hem aan. Ik zeg, nou, ik ben heel benieuwd wat hiervan gaat worden. Wij lachen, uh, wij rennen. En uh, 35 minuten later kwam ik over de finish. Ik vind het nog best netje. minuten Met dat kleine lijfje van mij dat weinig getraind heeft. 35 minuten over uh, 5 kilometer. moet wel eerlijk zeggen, ik was daarna echt helemaal kapot. Uh, ik zag ook, want het was dezelfde route nog een keer voor de 10 kilometer. En je ziet ook die bordjes 1 kilometer, 2 kilometer. Maar daar staat ook onder 6 kilometer, 7 kilometer. Dat je denkt van, oeh, er zijn nog mensen die doen gewoon nog een rondje. En die kwamen ongeveer tegelijkertijd aan als ik. We uh, waren wel de eerste, hoor. waren wel de echte, de echte hardloper. Um, nee, op zich ook best wel trots op mezelf. Zoiets van, ik heb hem toch maar gelopen 35 minuten. En het was ook, de sfeer is ook echt zo ontzettend leuk bij zo'n uh, zo hardloopwedstrijd... dat ik helemaal niet verwacht dat die sfeer zo ontzettend goed zou gaan. En ik heb nu wel zoiets van, nou, dan ga ik nu echt trainen... en pas als ik echt getraind heb, dan meld ik me weer aan voor iets. Omdat ik het toch wel heel erg leuk vond. De sfeer vond ik toch wel heel erg... goed. En um, ik wil, um, ik denk niet dat hij zit te luisteren, maar hey, fuck it. Er um, was ergens um, op vier kilometer, tussen de vier en de vijf kilometer, ik was helemaal kapot. Ik had ook geen bidon bij me, dat was weer lekker goed voorbereid. Ja, ik zit hier in dat circuit, weet ik veel water, waar heb je dat voor nodig? Uh, en uh, ergens uh, tussen de vier en de vijf kilometer, ik was bijna helemaal kapot. Toen stonden er aan de kant stonden, um, twee ouders en een jongetje van ik denk een jaar of acht, negen uh, water uit te delen. En ik was die jongen zo ontzettend dankbaar. En ik zei ook, oh dankjewel, dankjewel. En ik wil die jongen via deze manier, via de radio heel erg bedanken. Hij heeft misschien wel mijn leven gered. je weet het maar nooit. Thanks daarvoor. Het was ontzettend leuk. Ik kan het toch iedereen aanraden. Ook als je niet zo sportief bent of zoiets heeft van, ja ik heb er helemaal geen zin in. Of, probeer. Het, de sfeer is zo ontzettend goed, het is echt de moeite waard. En als je dan eenmaal over die finish bent en je krijgt een medaille en een vol stadion. Het is, toch, het is, het is echt wel kikken. Ik had dat niet verwacht. Dat ik het zo ontzettend leuk zou vinden. Dus is het toch dat je soms dingen gewoon doet. Het is toch goed dat je soms uitdagingen aangaat. Waarvan je vooraf denkt van ja. Ik weet niet of ik daar wel goed in ben. Nou dan wil ik toch over een paar maanden. Als ik getraind ben niet 10 kilometer gaan lopen. Gewoon twee rondjes. En dan twee keer bij dat jongetje water komen halen. Vol, vol. Voor jou En daarvoor de nieuwste fun. Wat een ongelooflijk leuke plaat is dat. Hier bij CFM Side of the Sun. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Ja, Maurice de hond, die zijn we nu wel gewend. Daar irriteren we ons ook een beetje aan. Um, dus <laughs> We doen het bij de jongeren, waar ons programma uiteraard aan draait. Maurice de jonge hond, elke week dan... Uh, we we een stelling onder onze luisteraar. En um, daar hoort ook altijd nog al bij. Een niet-vermoedende Mus die heeft maandag het HAVO-examen geschiedenis... op het Borneo-college in Heerenveen verstoord. De ramen van de examenzaal stonden open vanwege het warme weer. De Mus die zag zijn kant schoon en zocht een plekje in de schaduw. Volgens het ANP hield het diertje het na een paar minuten weer voor gezien... en vloog naar buiten. We hebben natuurlijk ook de schoolleiding even gebeld... maar die kon er niet veel aan doen. In het vervolg dus even uitkijken met het openen van de ramen. Al dus een woordvoerster van het laks... Wat een kansloos verhaal dit. Alsof die mensen zo. Dan gaat hij zo. Naar zijn examen vliegen en dan met zijn pootjes erbij. Ah, ah, ah. In ieder geval. We hebben daar een stelling bij bedacht. En het antwoord dat kan je opsturen via de mail: stefan.nl. Of, of via Twitter. Minder dan 140 tekens: stefan.collap. Mijn eindexamen was een hel. Optie A. Ja, ik vond het echt vreselijk. Alleen maar leren en dat gezeik. Optie B. Het viel mij best mee. Leuk is anders, maar het was best oké. Okay. Optie C. Nee, ik hou van leren. Ik kan uren achter elkaar studeren. Wat? Of optie D. Niet met de hel spotten, geiketter. Wat is geldig voor jou? Laat het weten. Stefan at cfmzandvoort.nl Of Twitter. Stefan Underskeur Kollaert. I got fire in my pants. You are about to burn your hands. <tie> ja, Wine for your booty on a double. I got fire in my pants. You about to burn? Deze hadden ze gewoon uit moeten brengen richting het WK. Ik denk dat het best wel uh, een sfeermakertje is deze. De Wenga Boys. Hot, hot, hot. Het doet me een beetje denk. Ik weet niet of je het gezien hebt. Maar um, afgelopen, nou, ik denk eer gister, maandagavond... Um, was Gerard Joling te gast bij RTL Late Night. Nou, dat is niet zo erg. Um, eerst was die Cesar er, die gast die met honden kan praten. En iedereen was er een beetje verslag van, ook op Twitter. Van, oh, wat vet dat hij komt, bla bla bla, goede indruk maken. Dat hij ook in Nederland dingen gaat doen en bla bla bla. Dus al die fans, die waren helemaal aan het spezen. Daarna kwam Van Gaal, die ging raar lopen doen. En toen zag je die Cesar Milaan al een beetje kijken van, oeh, wat is dit? En toen daarna, toen we net dachten, oké, okay, hij heeft nog best een goede indruk. Toen kwam Gerard Joling met zijn WK-singel met met vereen en nou, en dan heb ik het nog niet eens over het liedje gehad. Kom oh. Komt ie. Rio, <laughs> Rio oh, oh, met met Van Rio, in Rio, Rio, Rio, Rio, Rio, Nou, je hebt een idee, denk ik. Ja, dat is uh, verschrikkelijk. Geen Gerard Jolink hier. Wel je weer-update. Vannacht uh, is het uh, zeer lokaal een regen- en onweersbuien, Mogelijk met flinke windstoten. Het is dus erg zacht, toch wel. Minimum temperaturen 15 tot 18 graden. Morgen is er veel zonneschijn, maar later op de dag een paar plaatselijke regen- of onweersbuien. Het wordt veelal 21 tot 25 graden. Verder is het minder warm, met dan vooral in het noorden en oosten enkele buien. Tot naar Ariana. Uh-huh X <laughs> They got one more problem with you girl Hey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 North. Hier bij ZFM en daarvoor Problem, Ariana Grande en Iggy Azali. Hoppatee. Blijft een fijn plaatje dit hoor. Vorige week hebben we voor het eerst een variant gespeeld op de club downstairs. De ballroom downstairs. Boven wordt er heftig heen en weer geschuiveld op de dansschoenen. En um, het is een lekkere slow track. Maar je zit beneden en je hoort alleen de bas eigenlijk nog maar. Welk liedje is het dan? Opgave van deze week. Ah, die stem die is wel heel herkenbaar nog een keer. meteen gaan we deze plaat ook draaien. Heb je enig idee, laat het weten. Stefan at CFM Zo op in Helemaal klaar voor Rio. We are one, ole, ola. Ja, nog uh, tweeënhalve en een halve weken of zo... en dan begint het al het WK 2014. Weer ben benieuwd of we de groepfase overleven. Het ziet er niet zo goed uit. Uh, wel een fijne track erbij. Pitbull dus Jennifer Lopez. Tijd voor het antwoord. Dat was de verkeerde knop. Sorry. Tijd voor het antwoord. Club Downstairs vraag. The Ballroom Downstairs. We won bijna het Songfestival met Waylon. Maar nu solo. Beautiful Distraction was het.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 Be my beautiful distraction One part sweetness Two parts passion Every day you make Me feel brand new is Jordan bij CFM. Hush, hush. Daarvoor daar hoorde je ook nog uh, Beautiful Distraction van Ilse Lange. Vandaag hoorde je die in the club downstairs. Dit is CFM Beachmasters woensdagavond 21 mei 2014. Ja, Paula Pong komt er zo meteen nog aan. No Prejudice. En dit is eerst Jojo en Leave. Get out.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 Bij CFM. Beachmaster. blijft een leuk liedje. Goed, tijd om nog even de balans kort op te maken. Maurice de is de jongen. de jongen. Nog heel even de tijd om antwoord te geven op de vraag van deze week. Dat kan via de mail stefan.zandvoort.nl of via Twitter in 140 tekens. Um, stefan Underskeur-Kollard. Mijn eindexamen was een helweste vraag van deze week. A. Ah, ja, ik vond het echt vreselijk. Altijd maar leren en dat gezeik. Of B. Het viel me best mee. Leuk is anders. Maar het was best wel oké. Okay. Of C. Nee, ik hou van leren. Ik kan uren achter elkaar studeren. Of op D. Niet met de helspotten geiketter. Laat maar weten wat van toepassing is op jou. Vierde mail dus cfmzandvoort.nl Of twitter. Stefan Underskeur-Kollard. Je luistert naar Beachmasters met de Apula-Pong nu. Het is no prejudice. Beachmasters... Life is way too short for short sighted.